De omzet van supermarktconcern holt is in het vierde van vorig jaar met 4,5% gestegen. Over het hele jaar steeg de omzet met 2,5% tot ruim 30 miljard euro. Stijging viel iets lager uit dan analisten hadden verwacht. Het weer dan nog bewolkt en regenachtig. Vanuit het noorden wordt het droger. Met vanmiddag in het noordwesten af en toe zon, temperatuur rond 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Een drukke spits en de langste files in de Randstad op de A1 richting Amsterdam voor 1 brugge 6. A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht verknopend knooppunt Eveline 7. Op de A4 naar Amsterdam 10 kilometer voor Zoete Rijndijk. A6 Lelystad Muiden voor Almere Zand 11. Vanuit Horen op de A7 11 kilometer voor knooppunt Zaandam. Vanuit Alkmaar op de A9 bij knooppunt Raasdorp 9 kilometer. A12 naar Utrecht richting Utrecht tussen Zevenhuizen en Bodegraven 10. ...en tussen Woerden en Oude Rijn 9 km naar Den Haag tussen Nieuwburg en Bodegraven vielen. De rechterrijstrook is dicht vanwege bergingswerkzaamheden. Op de A15 Nijmegen-Gorkum 10 km van knooppunt Deil. Op de A16 Breda-Rotterdam 6 km van knooppunt Ubrechtseplein. A20 richting Gouda voor het knooppunt Ubrechtseplein 6 km, De A22 Beverwijk-Velzen vielen bij Beverwijk. Daar is de linkerrijstrook dicht vanwege een auto met pech. A27 Almere-Utrecht voor Eemnes 9... Een vrachtauto met pech op de A27 Almere Utrecht, 9 kilometer vanaf de Stichtsebrug tot 1 Nes. A28 Zwolle richting Utrecht tussen Nijkerk en Maren, 15 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 In een schuilhoek achter glas Voor degene met een dicht beslagen ramen Voor degene die dacht dat hij alleen was Moet u weten we zijn allemaal samen Voor degene met een dicht boek Voor degene met het snel vergeten namen Voor degene met het vruchteloze zoeken moet u weten, we zijn allemaal samen Zing, vecht, huil, wit, lach, werk en bewon. Zing, vecht, huil, wit, lach, werk en bewon. Zing, vecht, huil, wit, lach, werk en bewon.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 Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewon. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewon. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewon. Niet zonder ons. Voor lach, werk en open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam, voor degene in het witte licht, voor degene die weet we komen samen. Zing, vecht, huil, wit, laag, werk en woel. Zing, vecht, huil, wit, laat, werk en woel. Zing, vecht, huid, This, laugh, work, and we're Mitsundrons, Mitsundrons, Mitsundrons, Mitsundrons, Mitsundrons, Mitsundrons, Mitsundrons, Mitsundrons, Mitsundrons, Mitsundrons, Mitsundrons, Mitsundrons, Mitsundrons, Mitsundrons, Mitsundrons, Mitsundrons, Mitsundrons,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 Het was echt wel echt altijd druk. Ja, ik heb één keer vrijwilligerswerk gedaan. Toen kwam er niemand. Maar ja. Goed. Ik weet niet of het aan mij heeft gelegen of ja, aan Ja, daar doen we dan maar geen uitspraak over. Nee. Dat was het weer, denk ik. Ja, ja. het was ja, nou, nou, We hebben ja. bij elkaar op 1 januari moesten we om half vijf de boel sluiten. En we hebben nog een dag, een regendag gehad. Van, ja, dat was die Volgens mij was dat, dat die dag dinsdag. die dat was. Nou, ja. Ja. We hebben eigenlijk helemaal niets kunnen doen. Maar voor de rest is het van de 23 dagen.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 Kun je er iets over zeggen? Nee, dat mag niet. Volgend jaar natuurlijk. Dat is ja. ja, okay. voor Maar we gaan donderdag, of woensdag, uh, heb ik het bestuur gevraagd om bij elkaar te komen en om te evalueren. Dat doen we dan altijd even een uurtje. En dan spreken we elkaar ongetwijfeld nog wel, maar dan niet meer over de ijsbaan. En dan komen we in augustus of zo weer bij elkaar. We gaan dus even evalueren wat we uh, volgend jaar beter zouden kunnen doen. Ja. Maar dat moeten we nog doen. ik dus Hebben... niks over zeggen. Nee, dat wordt natuurlijk een verrassing. Wat, ik, wat, mij, uh, wat waar ik heel erg nieuwsgierig naar ben, was. Er uh, ja. is continu is er bewaking geweest.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 dat dat geregeld. Nee, maar dat willen, we, dat willen we niet met de dat moet, nee. En Dat ja, dit, moet ook bewaard worden vanuit de verzekering. En dus uh, ja. daar is geen ontkomen aan. Uh, maar tot hoe laat s'avonds stond dan, uh, hoe laat kwam dan die nachtdienst? Ja, we, oh, die kwam ongeveer om tien uur. En uh, met de kerst eruit nieuw is dat natuurlijk even anders geweest. Maar rond drie uur tien, s'avonds, half tien, tien uur kwam die waken. En die ging s'morgens om acht uur weg. Ja. Die werd afgelost, uh, of het werd overgedragen door, een ijsmeester. We hebben bij elkaar zeven ijsmeesters die uh, allemaal shifts draaiden. Ja, de elf steden toch? Kan ze beginnen, hè? Kunnen ze die ja, allemaal ja, inhuren? <laughs> ja. Ja. Ja. ja, dat, ja. dat, dat hè? we wel ijsmeesters in zand voor, dus Dat, dat gaat, ja, gaat wel goed. Ja. ja. ja. Ik wil en, nog wel even ja? over het succes, want uh, dat heeft Leen het al gezegd. Maar ook nog even over het financiële en organisatorische. Want ik vind het wel belangrijk om te zeggen dat we uh, dat ze financieel ook. Uh,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 ...toch de grote sponsor... Ja, ...betrouwbaar willen blijven... ...en, en uh, uh, we willen volgend jaar weer verder... ...en dat kan niet zonder de gemeente. Dus. Ik ben blij dat we... Uh, ...we hebben 4000 bezoekertjes gehad, meer dan 4000. Zo. Maar wow. vorig jaar waren dat... Uh, ...3200, zeg maar. Dus nog even afgezien van alle publiek... Eromheen. ik schat er nou... ...10.000 mensen doorheen in de van tijd. Ja, zeker. Ja, vooral die laatste avond... ...die laatste zaterdag. Ja. Oh, echt hè. Wat een feest hadden we in het dorp, hè. Ja. Ja. Niet te geloven. En dan... Oh, iedereen zo enthousiast en ja. ook zo positief. En dat ja. was zo leuk. Iedereen dat want was Iedereen jaar is echt gehaald hoor, dat Ja, Jules ja. kwam erbij. En ook Roy en Roy die je daar, ja. de, ach, ja. met die ja. kinderen en ach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 Het is leeg. Ja. Met, met, met, grijs. Mijn honk is weg. De dag praathuis. De praathuis. Ja, gezellig. <laughs> ja, het <clubhuizen>. Het clubhuis, <laughs> ja. ja. Uh, het enige verschil is, vorig jaar lagen de meters sneeuw nog. Dat was dit jaar niet. Dus het afscheid nemen gaat wat makkelijker. Want, ja. ja, het is gewoon weer het plein. En, uh, en volgend jaar hopelijk weer. En het was ook zo dat weg. Was, dat was wel het verschil met vorig jaar ook. Dat ook voor de, voor de, onder andere de te doen, maar toen hebben we. Vorig jaar hebben we heel veel met sneeuw lopen, vechten. Dat ja. hebben we dit jaar uh, gelukkig niet hoeven doen.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 Volgens mij hebben jullie daar echt elke dag gezien. En uh, niet voor eventjes, maar soms wel de hele dag. Nou, en vooral uh, nog even een pluim, maar alle vrijwilligers die zich zo ingezet hebben. Ja. ja ik zou dan ook willen besluiten: <lacht> met alle sponsoren. Ja.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 toen was de, met de ijsbaan afgebroken. En ik, ik kwam er aanlopen en wie stond er helemaal in zijn eentje, in zijn oranje jas, midden op die afgebroken ijsbaan? Leo Misebeek. Ja, en dat vond ja. ik wel zo mooi gezien. Eindelijk gaan sluiten. Ja, ja. Nou heren bedankt en uh, nou we gaan gewoon eind van het jaar weer uh, beginnen. Doe. Ja. Nou we gaan even verder met muziek. De koude Eering met When the Lady Smiles. It drives me wild. Her lips are warm and resourceful. When her fingertips go drawing circles in the night. Shaking I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 Graag uh, Mensen kennen jou nog niet, uh, je bent geheel nieuw in Zandvoort wat dat betreft. Zou je jezelf even willen voorstellen? Nou, allereerst uh, bedankt voor de uitnodiging uh, dat ik hier in de uitzending uh, mag komen. Uh, ik ben hier namens Burgenet Kennemerland. Uh, Burgenet is een landelijk uh, initiatief. Uh, inmiddels zijn ongeveer 300 gemeentes in Nederland uh, aangesloten...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 hoe meer zaken mogelijk opgelost kunnen worden. Dus we zijn met wervingsactiviteiten bezig. Communiceren naar de gemeente toe, naar de politie toe, naar burgers toe. En we proberen dus ja, dat steeds onder de aandacht te brengen.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 En je merkt nu dat het een beetje blijft druppelen. Wat we wel merken is, we hebben natuurlijk inmiddels een aantal acties ook gehad, burgernetacties. En dan merk je ook dat dan mensen zich opnieuw weer gaan aanmelden. We hebben een grote wervingsactie huis aan huis gehad vorig jaar.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 Een goede actie, we hebben een aantal goede acties gehad, waarbij burgernet-deelnemers geleid hebben tot de oplossing van een vermissing. We hebben bijvoorbeeld vorige zomer een 9-jarig jongetje gehad, die was in de buurt van het Binnenmeer in de gemeente Velsen vermist. Die was weggelopen bij zijn ouders. Toen is er een burgernet-actie gestart en een van de deelnemers zag op basis van het signalement dat jongetje lopen. En kon gelukkig weer veilig bij zijn ouders teruggebracht worden. Want ja, je moet er natuurlijk niet aan denken dat een jongetje in het water valt en uh, ja, mogelijk dus nooit meer terugkeert ja. bij zijn ouders. Ja. Irene heeft nog uh, oh, wil graag wat vragen. Oh, Irene zit ja. nog aan tafel. Leuk, ja. Irene. Ja, ze wilde maar mij doorstellen. Irene, hoe is het Ja, vorige, het is het gezellig. Ja, ja ik zie terug. het aan de gezicht. Ja. ja, ik kom niet terug. Ja, ja. terug. leuk. Nee, wat ik me afvroeg is uh, hoe jullie met uh, de, de media zoals Huis en Facebook uh, omgaan. Of jullie die ook gebruiken voor media.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 gelijk bereikt. Ja, het zijn ook keuzes. Hè. Een ja. Kleine bezetting. Je moet ook zeg maar al die media bij zien te houden. Ja. Dus het is ook een keuze geweest van laten we het even bij Twitter houden en onze website waar mensen dus ook veel vragen neerleggen. Nou ja, daar hebben we ons handen vol aan om dat allemaal aan te leiden en de mensen op tijd antwoord te geven. Capaciteit probleem. Ja. ja misschien ja. komt er nog iets ja misschien hebben ze nog wel mensen nodig maar <laughs> Goed. oh jij um... een... jij ja, hebt nog een vraag uh, jij, jij hebt een... nog een vraag nee, nee ik, ik, oh. ik meld mij ook gewoon oh nou oké okay. <laughs> maar uh, Kitty ik heb ook nog wat zijn op dit moment de dingen waar jullie nog tegen aanlopen Of zijn die er niet meer nou wij um, willen natuurlijk dat er nog meer acties worden uitgezet door de politiemeldkamer uh, um, en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 ZANG ja.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 En uh, ja, uh, we willen graag een beetje gezellige, lichte uh, muziek, uh, niet te zwaar, want uh, daar hebben we de stichting Classic Concerts uh, voor. En het, uh, we willen het nieuwe jaar vrolijk gezellig beginnen en dat doen we dus met het nieuwjaarsconcert. Dus, uh,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 Uh, wat jullie gemist hebben zijn de drie uh, uh, koren uh, Dat is uh, het, te het te het. Uh, vrouwenkoor heeft uh, gezongen. Uh, het uh, de beachboxingers hebben gezongen en uh, dat andere koor dat heeft een naa. Uh, uh, La La dus ik vind het ook een moeilijke naam. De, de, de blije zingers ofzo. Uh, ja, ja en van de, de, PT Amsterdam. Ja, dat was, uh, Dus dat, dat was voor de pauze en na de pauze kwam dus uh, Foggy Jew, de band. Is dat een ja. professionele band? Uh, ja, ja. En dat is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 Uh, dus we hebben ook bij het programma hebben we ge gevraagd of dat er mensen ons willen steunen, een financiële bijdrage willen leveren.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 wat we dus gaan uh, gaan kiezen zullen we dus ook uh, de artiesten uitkiezen ja oké okay. Even vraag je ja. aan hans uh, ja. ben je ook geweest uh, naar het nieuwsconcert concert uh, hans rijmers van de uh, jazz in zandvoort welkom hans ja goedemorgen ben je ook toevallig naar het nieuws concert geweest nee, ook, uh, nee, nee, nee want dat was de 18e het was de 8e de 8e ja 8 januari. Uh, 8 januari. Oh, de 18e hebben we nog niet gehad. Nee, dat, nee. Is, het, dat is het kerstconcert geweest in de Protestantse oh, kerk. Ja. Ja ja, ja, ja, ja. Dat was trouwens wel bomvol en uitverkocht. Ja. Yeah. Ja, nee, niet geweest. Nee, niet nee. Nou, welkom Hans. Wij, uh, wij gaan het even hebben over uh, ja, jazz. ja, zand zijn zandsport. antwoord. waarschijnlijk twaalf optredens of... Uh, negen. Negen, de vakantie. Uh, ja, uh, en in, in, in de uh, laatste concert is in, in mei. En daarna beginnen we in september weer. Oké. Okay. Ja. Kun je eerst even een uh, kort overzicht geven van de highlights van, uh, van dit jaar? Nou... Uh,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 En eigenlijk zou Lydia van Dam komen, maar ja, die heeft een poliepje, uh, uh, een bekende... Dat is tegenwoordig, stemband. dat is echt stemband. een, uh, een, uh, wel een, hype. een uh, hype, hè? iedereen ja, heeft poliepjes. Ja, als je als uh, zanger uh, niet minimaal één poliepje per jaar hebt gehad, dan, ja, dan komt je het niet meer niet goed. Mee. hè? Nee, nee, dan komt niet meer goed. Dus dat heeft zij nu ook. Maar die Ingebers, we zijn heel blij dat ze, dat, ze, dat ze kon komen, want we hebben dat een halve week geleden uh, nog moeten regelen. Maar helemaal goed dat ze, dat ze komt. Uh, al een keer eerder geweest. Uh, maar het is, toch wel, uh, het is toch wel heel bijzonder hoor. Uh, uh, gestudeerd conservatorium uh, Hilversum. En ja, zoals heel veel uh, daarna in, uh, komen ze vanzelf in, in de jazz en de aanverwanten. Ze uh, dus heeft nog wat gedaan, hè? Zegt ze hebben bij de Olympische Spelen gespeeld, zag ik. Ja, dat, gezongen. Ja, dat was heel bijzonder. Ja, in uh, Calgary. Ja. De, is geweest. Hij is een van de, de leidende partijen in het door Coca-Cola gesponsorde concert. Dat uh, wel wat, hè?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 Want Hans denkt, ik wil gewoon elke keer terugkomen. Dan kan ik het vertellen. Ja, anders dan uh, verschiet hij zijn kruid natuurlijk. Nou, dan, dat niet. Dan nee, dan heel heel niet alleen, maar maar de mensen onthouden het ook niet. Nee, je moet de anders, mensen gewoon warm uh, houden. Anders op een andere manier binnen hoor. Ja, als het maar, zo... Hans, nee, nou, nou, ik plaagde je. Uh, <laughs> ja, we zijn heel blij dat we, dat we de gelegenheid krijgen om het, om het hier te vertellen. Ja, maar het is ook altijd wel heel leuk, denk ik, dat mensen... Weet je, het blijft toch... De liefhebbers weten het wel. Maar de mensen die er toch niet zo vaak heen gaan, dat ze toch bij zichzelf...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 Bay, bay, bay. Oh, ja.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 uh, en, en, en, en, een, en een toets aan te staan waarvan ze drie seconden daarvoor nog niet wisten dat ze die aan zouden gaan staan. Ja. En dat is heel bijzonder. Hoe maken jullie de keuze van muziek? Nou, dat gebeurt door uh, Erik Timmermans en, uh, en Johan Clement de, de twee vaste leden van het, uh, van het trio, die in de Krocht spelen en Johan Clement is onder andere uh, docent consertorium. Conservatorium, yes. he, dus die, die zit daar heel dichtbij he. en uh, dat trio speelt heel veel uh, in het land he, maar ook op festivals in Europa en, en dus die, die spelen daar ook met aastormend talent nou, zo. He, en die, die, uh, uh, die hebben daar meteen zoiets als ze daarmee spelen van oh maar die moeten we nu gelijk ja, precies. eventjes boeken voor uh, voor uh, voor de krocht ja maar dat vroeg ik maar voor en, en je als kom komt ja en zo kom je daaraan plus dat ze spelen hier ontzettend graag ja. Irene, ben je wel eens uh, bij een jazzconcert geweest? Uh, dat is lang geleden, ja. maar het, het zijn wel de dingen op mijn lijstje inderdaad ja. om naartoe te gaan en te luisteren. Ja. ja. Maar het, uh, nou, Hans heeft Richard en mij al heel vaak uitgenodigd en elke ja. keer heb ik het nog niet gedaan, maar Richard één ding. Dit jaar gaan we het een keer doen. Prima. Het jaar is gelukkig nog lang, dus het ga... nee. een keer lukken. het is een kwestie van de agenda ja, maar, pakken ja, ja. en gewoon een datum. Dat ja, ook van het jaar, dus toch Precies. Lang, hè? Maar Hans? En, uh, Ik, en het gaat, het gaat de de gebeuren. Het Precies. En ja. niet gezien. Nee. Hans, het leven van een goede Buiten morgen. Hoe de, morgen, nee. een goede de rond Hans? Einde van je ja. hebt helemaal gelijk. Ja. Maar wij komen. Oké. Dat is een mooi goed voornemen. We gaan langzaam afronden. Hans, heel erg bedankt. Heel erg bedankt en tot de volgende keer. locatie, toegangsprijs. Voor, uh, voor morgen? Morgen half drie aanvangen, concert. Uh, tussen kwart en twee uur uh, gaat de zaal lopen. Vijfde uh, euro entree en de studenten acht euro. En waar is het? Gebouw De Krocht. Theater. Nou, heel erg bedankt. Dankjewel Hans. Dankjewel Hans. en uh, Irene, heel erg Julio, uh, bedankt. bedankt. Succes met de, met de ont, uh, ja, voorbereiding van het New Year's concert van uh, volgend jaar. Ja, en, en, ik vind uh, het leuk om te doen. Het is, het is elke keer weer een feestje om, dat, uh, om het samen te doen te stellen en uh, om uh, te zorgen dat het uh, weer uh, een succes wordt. Ja, oké. Okay. Nou bedankt. Ja, we gaan uh, na de muziek uh, even de mededelingen uh, doen, en ja. de agenda, en we gaan nu even naar de muziek. Ah, uh, het is zo'n mooi nummer. Lanette van Dongen met True Colors. Ja.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 Allemaal hele gave mensen nou, die komen ik, zingen. Ik kan ze zeggen, Betty, dat de kwaliteit van de halve finale en die finale zodanig goed is. Ja. Want ik ben bijvoorbeeld redelijk allergisch voor valsingen. Maar ik kan echt stellen dat alles wat we door hebben laten gaan naar de halve finale, dat daar niemand meer voor Nee zingt. Ja, ja. En dat het echt een hele mooie. Ja, wordt een hele leuke avond. En daarna twee weken later weer die finale, ja, de finale. En dan wordt het allemaal klappen natuurlijk. Ja, en dat is in Krantcafé Café XL. Ja. Nou, dan hebben we Jazz Café Saskia Leroux te gast in de Café Om, Om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 Zijn van 18 tot en 28 januari. En dat is dan uh, ja, eigenlijk om het, het voorlezen te, te stimuleren. En dit uh, zijn 10 dagen vol voorleesactiviteiten. en theater voor jongste kinderen van, uh, van alles. Uh, nou, dan hebben we nog het prentenboek van het jaar. Uh, Mama kwijt van Chris Newton is uitgeroepen tot prentenboek van het jaar 2012.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 De redactie uh, was Betty van Vorst en ja, Ellen en Elle Jansen, Jansen. omdat uh, onze vaste Yvonne. kracht zit Yvonne, in India. die zit in India, die zit misschien op een hoge rots nu uh, ja. te mediteren. Uh, de koffie is Ellen Koper. Ellen, dankjewel. Prima, prima gedaan. En, ja, we gaan naar de en we hadden die... natuurlijk nog even Irene de Jager erbij vandaag. Irene de Jager, ja. Dus ook dankjewel. En natuurlijk Hotel Hoogland. Hotel Hoogland voor de koffie en thee. Ja, prima. Nee. Nou, dan gaan we... Ja, en ik wil alle luisteraars een goede dag wensen. Een goed weekend wensen in Zandvoort. Maken wat van. En we gaan afsluiten met Marco Bussato met Roots. En Root we is allemaal.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 Ik neem wil bewust het besluit De krant leg ik weg ben...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 Dik Hark met het NOS Journaal. De werkloosheid in Nederland is in december op hetzelfde niveau gebleven als in november. Er waren ruim 450.000 mensen zonder werk. Wat neerkomt op 5,8% van, van de beroepsbevolking, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen waren in december hoger dan in november. In december kregen 270.000 mensen een WW-uitkering. De gemiddelde werkloosheid vorig jaar was even hoog als in 2010. Ambtenarenvakbond Afacabo noemt het korten op pensioenen onverantwoord en niet noodzakelijk. Het is schadelijk voor vrouwen in de pensioensector en slaat een gat in de pensioenopbouw van miljoenen mensen, zegt de bond. Vanochtend maakt het pensioenfonds voor ambtenaren ABP zijn dekkingsgraad bekend. Mogelijk is die zo laag dat het ABP moet korten op de pensioenen. Twee pensioenfondsen in de metaalsector hebben al aangekondigd dat ze waarschijnlijk volgend jaar moeten korten op de pensioenen. Het comité Nederlandse Ereschulden heeft een aanklacht ingediend tegen de nog levende militairen die betrokken waren bij het bloedbad in Rawagede. In het Indonesische dorp werd in december 1947, na genoeg de hele mannelijke bevolking, door Nederlandse militairen gedood. In totaal kwamen volgens het comité 431 mannen en jongens om het leven. Kort geleden werd bekend dat er nog een aantal militairen in leven zijn die het bij het bloedbad waren betrokken. Het comité Nederlandse Ereschulden wil dat het OM tegen die militaire stappen onderneemt. In december vorig jaar heeft Nederland in het openbaar excuses aangeboden en de nabestaande een schadevergoeding van 20.000 euro per persoon gegeven. Het aantal overvallen is vorig jaar fors gedaald. In 2011 werden er twee...